Donderdag 8 maart in muziekgebouw aan het Ei. Asco Schoenberg met werk van de muzikale vrijdenker John Cage. Beluister deze avond ook de bruisende composities van Gus Jansen, Martijn Padding, Paul Thermos en Wilbert Bulsing. Asko Schoenberg in de donderdagavond-serie Proms. Kijk op asco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 Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Met Harm Ede Botje. Goedenavond. Welkom bij Bureau Buitenland, het enige programma op de publieke radio dat u een uur lang meeneemt over de dijken. Met vandaag veel aandacht voor verkiezingen in landen waar de democratie niet meer dan een schaamlapje is. Parlementsverkiezingen in Iran presidentsverkiezingen in Rusland en vandaag een referendum in Syrië. Bonjour, je suis Edith Bouvier, journaliste française, en reportage en Syrie, avec un groupe de journalistes. Dit is de stem van Edith Bouvier, de Franse journaliste van het dagblad Le Figaro, die gewond raakte in de Syrische stad Homs, waar ze samen met de afgelopen week omgekomen Amerikaanse journaliste Mary Colvin en de Franse fotograaf Rémi Orchlik werd aangevallen door het Syrische leger. Bouvier vraagt om hulp in dit dramatische filmpje dat te zien is op YouTube. Haar been is bij de aanval op verschillende plekken gebroken. Ze wordt provisorisch verpleegd door artsen die zijn aangesloten bij de oppositie. Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan haalden afgelopen week gewonden op uit Homs. Maar Bouvier mocht niet mee van de Syrische autoriteiten. Het getuigt van het totale cynisme van het regime Assad. En dat is niet voor de eerste keer. Datzelfde schietrager regime or organiseerde vandaag dus een referendum. En dat terwijl de bombardementen op de stad Homs gewoon doorgingen. Hoe moet dat gaan met die verkiezingen? Bul en slachtoffer gezamenlijk in de rij voor het stem stemhokje? Remco Andersen, daar sprak ik eerder mee. Hij is Midden-Oosten-correspondent en net terug uit Syrië. Hij bracht de afgelopen week een paar dagen door in de stad Daraya... op acht kilometer van Homs, waar Edith Bouvier nog steeds zit ondergedoken. Nee, daar is het heel anders. Um, uh, het geweld van de overheid richt zich vooral op Homs. En, uh, er wordt ook veel gevochten in de provincie Idlib en rond Derra in het zuiden. Maar plaatsen zoals Daraya, daarvan zijn er honderden in Syrië... Uh, daar hebben de veiligheidsdiensten nog steeds uh, de overhand. En mensen proberen daar uh, ondergrond en stiekem kleine protesten op te zetten... en het verzet uh, gaande te houden. Maar dat is een voortdurend, uh, voortdurend kat-en-muis met uh, de alom aanwezige veiligheidsdiensten en leefde die proberen dat te voorkomen. En hoe, hoe ben jij daar tussendoor gemanoeuvreerd? Had je contact met de ondergrondse Syrische verzetsbeweging? Ja, ik euh, heb wat er wel contact gelegd met activisten uit die plaats. En die hebben mij bij aankomst in de hoofdstad de macht opgevangen. En euh, met die zorgvuldig geplande route hebben ze mij het plaatsje binnen te krijgen. Ja. En daar heb ik met euh, een aantal mensen kunnen spreken en op vrijdag een klein protest daar gewoon. Je verplaatste je van huis tot huis, hè, met hulp van die activisten, om uit handen van de geheime dienst te blijven? Ja, op het moment dat ik aankwam, euh, was er een demonstratie, een vrij grote demonstratie, wat er de al een tijdje niet meer gebeurd was. En daarop opende het leger het vuur. Dus ik had eigenlijk net een. Uh, en daarop kwam het vrije Sierse leger. De rebellen die uh, zich. Die heb ik niet zelf ontmoet. Niet in die plaats althans. Die schijnen zich in de bossen rond het plaatje op te houden. Die kwamen ook naar de stad en die hebben vervolgens twee uur lang gevochten met het leger. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik discussies had met activisten over vreedzaam verzet versus gewapende strijd. deed een man het raam open en zei: Nou luister nou, hoor je het niet. Dat, dat, dat schiet in de verte. Hoe kunnen wij in godsnaam het tegen terugvechten? Ja. Dus uh, ja. dat was meteen aangeraakt. Wat deed je toen er geschoten werd? Bleef je gewoon binnen of ben je nog gaan kijken? Heb je contact gelegd met dat Syrische uh, oppositieleger? Met werd vaker op een paar honderd meter afstand. En ik heb ook mijn grenzen. Dus ik dacht om nou maar eens een keer niet naartoe te lopen. En ik ben gewoon in dat huis gebleven. Met wat voor verhalen kwamen de ja. mensen die je daar sprak bij je? Nou ja, verhalen over uh, marteling, arrestatie, verdwijnen van familieleden. Ik heb uh, één vrouw gesproken, de moeder van een, uh, een vreedzame activist. Die um, uh, protesten daar organiseerde en vorig jaar in september is uh, opgepakt. Nadat de veiligheidsdiensten heel lang naar hem gezocht hebben. En zeven dagen later is zijn uh, compleet kapot door lichaam bij zijn moeder uh, thuis weer bezorgd. En ja, dat is, dat is natuurlijk vreselijk om met zo'n vrouw te praten. Wie... En op dit moment, het hele, hele familie gaat eraan. Andere, andere zonen zijn inmiddels ook opgepakt. Uh, ooms, broers, familieleden, iedereen verdwijnt voortdurend. Dus mensen leven in die plaats. ...om een er durende angst voor om straks van je bed gelicht te worden... ...of bij een checkpoint opgepakt te worden. En dat dacht ik nooit meer te zien. Uh, dat is een ander soort dynamiek, een ander soort angst, denk ik... ...dan uh, in plaatsen waar, uh, waar het voluit... Uh we zien hier op televisie uh, lezen in de kranten constant oproepen vanuit Syrië van grijp in, kom ons helpen. Um, als je zo'n ja. verhaal hoort, als je in zo'n stad bent geweest, ben jij die mening inmiddels ook toegedaan? Dat het Westen, de Verenigde Staten, de EU, dus misschien de, Ar de Arabische Liga, daar moet gaan ingrijpen? Ja, dat vind ik heel moeilijk, want ingrijpen betekent uh, uh, of militaire interventie of het bewapenen van rebellen. En um, het bewapenen van rebellen, het is heel, dat is heel tricky, want... Uh, het is dus niet zoals in Libië dat er één organisatie is die politieke verantwoording aflegt en uh, politiek gestuurd wordt. Maar in Syrië zijn er allerlei groepen die zichzelf vrij Syrisch leger noemen en die min of meer georganiseerd zijn. Maar het is heel onduidelijk hoe die communiceren met uh, leiding van het vrij Syriës leger in Turkije. En hoe die groepen onderling communiceren. En daarbij zijn er allerlei burgers die ook gewoon een wapen op hebben genomen. En het recht uh, in eigen hand hebben genomen. Die zichzelf ook vrij Syriës leger noemen. Ja. Dus het raakt een beetje als je wil ingrijpen en je rebellen wil gaan bewapenen. Wie ga je dan bewapenen en hoe zorg je ervoor dat het niet allerlei. Uh, dat, het niet allerlei uh, dat je de boel niet verergert, dat het niet een ergere burgeroorlog wordt? Je, je zit nu in Libanon, daar is twintig jaar burgeroorlog geweest. Denk je dat Syrië ook zo'n scenario te wachten staat nu? Er hangt heel erg veel af van hoe de oppositie zich organiseert. en of dat vrije Syrische leger in staat is om een eenheid te vormen. en uh, met politieke oppositie. Uh, want ze opereren nu los van elkaar eigenlijk, die politieke ja. oppositiegroep en dat vrije Syrische leger. Als de boel een beetje verenigd kan worden, en dat is een grote als. En als er een politiek, uh, politiek oppositie komt die controle heeft over de gewapende strijd... dan denk ik dat er nog wel hoop is. Maar als het uh, losjes lokaal georganiseerd blijft... waarbij uh, iedereen zijn eigen, zijn eigen lokale oorlog uitvecht... Ja, dan kan het ook na de volgende regime nog wel eens heel lang, uh, heel lang doorgaan. Zeker als je allemaal bewapende groepen in het land hebt. Ja, dan nog even terug naar vandaag. Naar het referendum, uh, het oude regime. Hè? Misschien zit het er over een tijdje niet meer. Gaan de mensen in Daraya stemmen? Uh, uh, nee. Het, nee? Waarom niet? Nee. Die, want als je niet gaat stemmen, dan uh, wint Assad zeker. Nou ja, er, er is een opstandige plaats waar, um, volgens mij, voor wat ik heb kunnen zien, het grootste deel van de bevolking met die revolutie is. En uh, het, idee dat, uh, het idee dat je na zoveel bloedvergieten en zoveel doden en zoveel loze beloften nu met een referendum over een grondwet uh, de bevolking weer koel kan krijgen, dat, dat werkt daar staat dus duidelijk niet. Ik heb ik heb iedereen erover gevraagd. Iedereen zegt eigenlijk, het is volslagen belagd om naar de stem te gaan in deze situatie. Wat wij willen is dat het regime verdwijnt. En dan gaan we praten over verkiezingen. Remco Andersen, vanuit Libanon. Dankjewel. Europa. Een krans van sterren. Deinend op de Blauwe Zee. Samen voor altijd. U hoorde een haiku, een drie-regelig gedicht... van de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Rompuy. Hoe druk hij ook is, hij schrijft ze nog steeds wekelijks op zijn blog. Tweeënhalf jaar geleden, toen hij aantrad... was de Belg een grote onbekende op het Europees toneel. En de goedgebekte Britse eurocepticus Nigel Farage... maakte van Rompuy uit voor iemand met het charisma van een natte dwel... en het voorkomen van een tweede-rangs bankbediende. Van Rompuy lachte toen minzaam. Maar intussen heeft hij zich ontwikkeld tot een gerespecteerd bruggebouwer. Een baken van rust in woelige tijden. En komende donderdag, tijdens de Eurotop, wordt gestemd over zijn tweede ambtstermijn. Erg spannend wordt het niet, want er is geen tegenkandidaat. Europa-redacteur Fred Strobans vroeg vier van, van... van Rompuy-watchers naar hun oordeel over het presidentschap. You je hebt the charisma van een damp rag. Uh, nou, ik denk dat hij het geweldig doet. Tegen ieders verwachting in is hij uh, eigenlijk een sterke leider. En de appearance of a low-grade bank clerk. Nou, ik denk dat de lidstaten precies hebben gekregen wat ze eigenlijk wilden. Namelijk iemand die inderdaad niet op de voorgrond staat. Die niet staat te tetteren als zeg maar, de 28ste EU-leider. Maar die inderdaad heel slim achter de schermen probeert, short, trekt, mangelt, um, masseert om toch die 27 een kant op te krijgen. Dus ik denk wat dat betreft dat ze inderdaad 2,5 jaar geleden de juiste keuze hebben gemaakt. Who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. Ik denk dat hij de geschikte persoon was voor die 2,5 jaar. Want met de eurocrisis, als je nou een Blair had gehad, wat, uh, hoe had hij zich kunnen opstellen? Een Brit die de euro moet gaan redden. Hij slaagt erin eigenlijk van iedereen toch gelukkig te houden in, in die Europese Raad. En iedereen het gevoel te geven dat ze toch zelf beslissen hoe het verder moet. En, en ik denk dat dat een grote verdienst is van hem. Who voted for you? Toen Van Rompuy nog minister-president van België was... ...toen uh, heeft hij zelf eens een keer over zijn eigen optreden gezegd... rustige standvastigheid. Dat was het kenmerk van zijn optreden. En ik denk dat dat hem ook... Gekwalificeerd heeft voor deze post. Uh, het is iemand die uh, op een ongelooflijke manier kalm blijft in alle crises die er de, de afgelopen tijd in Europa zijn geweest. Uh, en daar zonder zichzelf op de voorgrond te dringen aan vasthoudt. Each country, and I am in particular thinking of Greece, is not alleen responsible voor zichzelf... maar ook voor de monetaire Union als een whole. Waar is hij, denk jij, specifiek in geslaagd? Ik denk dat, die, uh, dat het hem gelukt is om zowel het vertrouwen van de, de grote spelers... zoals Sarkozy en Merkel te winnen... als ook het vertrouwen van kleinere landen zoals Litouwen, Nederlands, België. En dat is heel knap, want het zijn uh, 27 partijen aan een tafel. En ook nog al hun secondanten. En dat, uh, dat heeft hij goed gedaan. Ik denk dat zijn zeg maar, toegevoegde waarde is geweest dat hij de vaak de scherpe kanten van de Frans-Duitse voorstellen heeft afgehaald. Neem uh, denk ik wel het meest duidelijke voorbeeld. Frankrijk en Duitsland begonnen in het begin met, uh, of zijn begonnen met de discussie... over dat de banken een substantiële bijdrage moesten gaan leveren... aan het oplossen van de eurocrisis. Mede dankzij Van Rompuy is die bankenbijdrage eigenlijk beperkt gebleven tot Griekenland. Omdat anders... Is wel de verwachting nogal wat investeerd, dus de hele eurozone hadden verlaten? Over de laatste twee jaar had en sometimes de eurozone. Maar denk jij nu dat bijvoorbeeld zo'n ego zoals een Sarkozy? Nou ja, je hebt ook een Merkel, hè, die, die moet toch ook dat, dat, dat sterke Duitsland vertegenwoordigen. Denk jij dat zij beide uh, respect voor die man hebben? Ja, en niet alleen. Ik denk deels is dat, omdat het gewoon een. Wel een persoon is die respect afdwingt. Maar ik denk nog veel belangrijker is dat zowel Merkel als Sarkozy beseffen... dat meneer Van Rompuy de 25 andere lidstaten vertegenwoordigt. En daar hebben ze hebben en Merkel en Sarkozy alle twee mee te maken. En wat dat betreft denk ik heeft Van Rompuy dat heel goed gedaan. Hij staat inderdaad voor de grotere groep binnen de EU. En dat is denk ik ook zijn voornaamste verdienste. Ik denk het wel, want je hebt zo iemand nodig in een club met allemaal ego's... om juist die ego's een beetje weg te masseren. Uh, Zo'n figuur heb je nodig. En uh, Van Rompuy doet dat kennelijk, want anders zou hij niet uh, herkozen worden. Want daar kunnen we echt uh, vanuit gaan dat hij unaniem herkozen wordt. Anders zou dat niet gebeuren. Een positieve stap op de road voor meer hoop. Dank u. Een en al lof dus over Europees president Van Rompuy. U hoorde correspondenten Leonor Kuik van Trouw, Mark Peperkoren van de Volkskrant, Chris van Gavers van het Belgische De Tijd en Hans de Bruin van de GPD. Een vreemde woeselen. En een grote klok waar ook het hoofd van Poetin op staat. Het is 1 voor 12 op die klok. Time is over. Razzia beers Rusland zonder Poetin, schreeuwt deze Russische demonstrant. Straks meer uh, in Bureau Buitenland. Een reportage van Katie Sheriff. Maar nu eerst. We gaan naar Iran, dat andere land waar verkiezingen worden gehouden. Uh, op 2 maart zijn daar parlementsverkiezingen. En die zijn niet zo spannend als de presidentsverkiezingen van drie jaar geleden. Die uitliepen op enorme protesten van de zogenaamde groene beweging. Dat werd ook al de Twitter-revolutie genoemd. En aan de vooravond van deze nieuwe verkiezingen, de parlementsverkiezingen... is het juist bijna verdacht stil op straat. Waar is de oppositie die te, loop, te hoop liep tegen president Ahmadinejad? Is het niets meer over van de Groene Beweging? Daarover praat ik met Ferdows Kazemi, Iraans koloniste... die onder meer schrijft voor de online versie van de Volkskrant... en Bizan Mojaveh, voorzitter van Radio Zamaneh, Een Iraanse radiozender die alweer een paar jaar vanuit Nederland opereert. Welkom beiden. Mijn eerste vraag is, er zijn sancties ingesteld tegen uh, Iran... door zowel Europa als de Verenigde Staten... Uh, vanwege het vermeende kern, een, uh, kernwapenprogramma. In het Westen wordt stilletjes gehoopt dat de bevolking in opstand komt. Denken jullie dat ook, mevrouw Kazemi? Uh, nee, dat denk ik niet. Want uh, voor een opstand is er altijd een voorwaarde. De eerste voorwaarde is... Uh, uh, brood op de plank, een tweede, een dak boven het hoofd. Op het moment dat een volk zich moet bezighouden met uh, primaire behoeftes... En dat heb, is het geval nu? Dat is het geval nu. Mm -hmm. is geen behoefte aan een uh, revolutie. Meneer Moschaver, eens? Uh, niet helemaal. Ik, ik ben voorstander van een gerichte sanctie... Een sanctie die, die zeg maar, echt de hart van het regime zal raken. Niet de bevolking, maar wel het hart van het regime. In dit geval heb ik het over revolutionaire garde, echt de regering, de, de leger. Eh, instrumenten die de regering gebruikt om de Iraanse bevolking te onderdrukken. Dat ja. is echt essentieel. Als wij sancties kunnen... gewoon. Eh, Aankundigen die, die elementen zal raken denk ik wel efficiënt zal zijn aan ja maar de vraag was niet of het efficiënt wordt want daar zijn we denk ik over eens dat het, als ze het zo goed doen als dat u nu voorstelt mijn vraag is meer van zal dit een vonk zijn waardoor er opnieuw demonstraties komen niet van zichzelf nee nee, nee. zal andere voorwaarden moet wel gereed zijn Zoals? Zoals dat de uh, situatie van binnen zal uh, toch uh, onhoudbaar zijn. Mensen moeten durven op straat komen. Mm -hmm. uh, de onderdrukking wat op dit moment hevig is. Uh, we zien gewoon na de groene beweging afgelopen twee jaar. Uh, alle leiders zijn opgepakt, in gevangenis gezet. Uh, of onder huisarrest. Ja, ja huisarts. Dus de situatie is zo lastig voor de Iranse bevolking. Zodat ze niet meer durven op straat komen. Ja. Want dan spelen ze gewoon met hun leven. Ja, even kort. Kunt u nog even kort uitleggen voor de luisteraars... die niet helemaal zoals jullie uh, uh, in Iran-kenners uh, Iran zijn? Wat gebeurde er precies in 2009? Kunt u ons kort daardoor uh, heen leiden, meneer to, Moshavir? Toen was, uh, zeg maar, uh, hervorming gezien, de kandidaat, de heer Moustawi... Uh, was de, uh, zeg maar, officieel uh, was, werd hij gewoon als de verliezer aangekundigd... terwijl dat hij meer stemmen had dan Ahmadinejad. De huidige president. Hij werd gerommeld met de uitslagen. Juist. En er uh, waren allerlei... Aanwijzingen dat er wel gerommeld waren en fraude was uh, in spel, mm -hmm. en uh, toen de Iranse bevolking waren kwaad en mensen die op uh, Mousavi hadden gestemd, kwamen op straat met het leuzen dat onze stem is uh, gestolen, ja. en dat was de aanleiding van enorme protesten, onrust, arrestaties en heel veel uh, onrust in Iran. Ja, werd uiteindelijk onderdrukt. Um, maar de grote vraag is, hoe is het nou met die meneer Mouzawi waar u het net over had? En ook zijn kompaan Mehdi Karoubi, dat is de andere presidentskandidaat die dan hervormingsgezind was. Uh, hoe gaat het nu met ze, waar zijn ze? Ze zitten onder huisarrest, dat weten we wel. Sinds ze opriepen tot uh, nieuwe demonstraties toen de Arabische Lente uitbrak vorig jaar in Tunesië en in Egypte. Um, we hebben gebeld met Faras Sanay van de mensenrechten human uh, mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch met de vraag waar ze zijn. We weten eerlijk gezegd niet hoe het met ze gaat en of ze gezond zijn. Maar wat weet u dan wel? Karubi zit apart van Mousavi. Karubi heeft toegang tot zijn familie, maar die ontmoetingen worden ook vaak gedwarsboomd. Hij laat meer dan Mousavi van zich horen. Karoubi has been a lot more outspoken than than Mousavi has been. Soms lukt het hem om een boodschap via zijn vrouw uit te dragen, zoals laatst. Uh and one of the most recent messages was that he called the parliamentary elections that are coming up uh and scheduled for March the 2nd, uh Sham election. Toen liet hij weten dat de komende verkiezingen een fars zijn because uh, the leaders of the opposition are many of them are in prison omdat een meerderheid van de oppositie gevangen zit. Als straf voor deze uitspraak mocht hij zijn familie, onder wie zijn vrouw, een tijd niet zien. The authorities cut off his ability to meet with his wife and to meet with his children and his family members. En Musavi zit hij alleen? Musavi is is in een much more isolated location. He is in under house arrest with his wife. Musavi zit met zijn vrouw in huisarrest. Zij verplaatsen zich continu. Dus ik weet niet waar ze nu zijn. They have been moved times. Hij zit veel meer geïsoleerd dan Karoubi. En het is onduidelijk hoe het met hem is gesteld. We don't have up-to-date uh, information as to what their situation is. We bellen met Parijs. Daar woont Amir Arjoman. Je je is je is Amir Arjoma. Hij is politiek adviseur van Mousavi en woordvoerder van de Groene Beweging. Weet hij misschien hoe het met Moussavi gaat? Ik heb al een jaar niet meer met hem gesproken, maar ik heb gehoord dat hij gezond is. Fysiek, ja. Net als Karubi stuurt ook Moussavi af en toe boodschappen de wereld in. Een contact, il quelques jours, il y a une jours, Dat doet hij via zijn dochter. Die mag hem af en toe bezoeken. Zijn laatste boodschap was dat hij mensen oproept de straat op te gaan en te demonstreren voor persvrijheid. Ook roept hij op om de komende verkiezingen te boycotten. U hoorde de politieke adviseur van eh, voormalig presidentskandidaat Mousavi Amir ad Arzomand vanuit Parijs. En eerder Faraz Sanay van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Zij roepen beide op tot een boycott. Is dat verstandig, meneer Mojave? Jazeker, want de Iranse bevolking moet een duidelijke boodschap... aan de machthebbers in Iran geven. En in eerste instantie is de boycott een hele eerste stap. Mevrouw Kazemi? Ja, mee eens. Want het was ook eigenlijk de eerste keer in 2009 dat mensen massaal naar de stembussen gingen, omdat zij uh, hun, uh, hun stem wilden laten horen via die twee kandidaten. Mm -hmm. Maar dat heeft geen nut. Dus... Nee. Maar de, de, het regime is heel nerveus hè, en heeft opgeroepen tot een boycott. Uh, he, sorry, en heeft het oproepen tot een boycott strafbaar gesteld. Kent u nu mensen in Iran die toch maar wel gaan stemmen? Omdat ze... nee. Nee? nee. Niemand? Nee. U ook niet? Ik kan mijn wel mijn mensen die onder niet. druk staan omdat hun uh, zeg maar identiteitskaart wordt gestempeld. En als zij willen straks een baan hebben of een bepaalde positie gaan bekleden, dan komen ze onder druk te staan. wordt direct tegen hen gezegd, als wij die stempel niet in jullie identiteitsbewijs zien, kaart zien, dan krijgen jullie problemen. Dus indirect of direct proberen ze de bevolking onder druk te zetten, zodat we ze toch een aantal stemmen omhoog kunnen krikken. Ja, de twee voormalige presidentskandidaten, allebei onder we worden net hoe ongelooflijk ingewikkeld hun leven op dit moment is. Ja. Ze kunnen nauwelijks communiceren met de buitenwereld. Worden ze door de hervormingsgezinde Iranisch Nobel... gezien als de leiders op dit moment? Ja, zeker, zeker. Uh, en het is ook eigenlijk de reden... Dat, uh, dat, dat we verder niks meer van de Groene Revolutie horen... Mm -hmm. is dat zij onder arrest zitten. De, de vraag is altijd... leeft de Groene Revolutie? Natuurlijk leeft de Groene Revolutie. Uh, de studenten hadden de massale steun van de bevolking nodig... Om, om, om, om die beweging voor te zetten. Maar studenten zijn er nog, de ideeën zijn er nog... en ze durven ook nog steeds de straat op te gaan... maar dat ze weten dat dat geen nut heeft... Als die massale steun van de bevolking er niet is. Ba en mm -hmm. als er die economische sancties zo doorgaan... komt die massale steun ook niet. Waarom niet? Waarom niet? Omdat die mensen uh, iets, iets belangrijkers... Uh, ja, ja, wat u net al in, zei. Brood en een dak Zeker. over het hoofd. Dus maar... dat, is, dat is eigenlijk de domste die het Westen kon doen. Mm -hmm. Om die uh, economische sancties nog verder uh, door te zetten. Doe dat maar anders, zoals... Uh, uh, ja, gerichtere ja. boycotacties. Maar, maar waar, ik bedoel, het werd ook wel de Twitter-revolutie genoemd. Hè? Er waren heel veel jongeren op straat. Nu, nu hebben we het toch weer over twee uh, wat oudere mannen... Die, uh, die, die dus de leiders waren, presidentskandidaten waren. Zijn er geen jonge nieuwe oppositieleiders uh, opgestaan, meneer Mochavert? Op dit moment niet. Uh, maar de vraag is uh, hoe de situatie zal zich verder ontwikkelen. Want we zien in tweedeling binnen de conservatieve machthebbers... Mm -hmm. en een strijd tussen Ahmadinejad en de geestelijke Laardig leider Khamenei. Ja. Dat mm -hmm. is één feit. En het andere feit is dat de Iranse bevolking nog steeds ontevreden is. Alleen is heel erg uh, uh, behoedzaam om te kijken wanneer is het mo juiste moment om te opereren. Want ze hebben gezien als ze op straat komen worden ze hardhandig opgepakt... en aangepakt, in gevangenis gezet en allerlei vreselijke dingen met hun gedaan. Ja, je hebt nu ook nog een verzetsbeweging die helemaal vanuit buiten Iran opereert. Dan moet je die, galk, die enorm wordt gesteund door allerlei Amerikaanse hotshots. Is dat een geloofwaardig alternatief? Nee, dat geloof ik niet. Elke oppositie moet een brede stroom bij de bevolking hebben. En vanuit Westen kun je niet een oppositie voeren. De plek van veranderingen is in Iran zelf. Dus de veranderingen van onderen moeten plaatsvinden. En maar, de... maar moet je die Galk zegt nu dat ze een democratische organisatie zijn... en dat ze transparant zijn, terwijl ze heel sectarisch waren. Hele rare club. Zijn ze dat eigenlijk nog steeds? Nee, zeker niet. Ze zijn Want nog ze steeds zullen... een rare club? Ze zijn nog steeds een rare club. Ongeloofwaardig alternatief dus. Yes, en ook vooral voor de Iraanse bevolking. Yeah. Hoe moet het verder? Ik bedoel, we hebben in de hele Arabische wereld op dit moment opstanden... revoluties tegen autocratische regimes. We hadden het net over Syrië. In Iran is het juist nu helemaal stil, zo lijkt het. Hoe gaat het verder in Iran, meneer Moshevel? Nou, ik denk, moeten we moeten die fout niet maken. Heel vaak hoor ik ook, uh, waarom is Iran zo stil? Terwijl alle Arabische landen zijn onrustig. Ja, in Iran hebben we een revolutie gehad. Iran moeten is niet... geen Arabisch land. Hè? Juist, er nee. is een groter <laughs> verschil tussen Iran en omliggende Arabische landen. En moeten we ook niet vergeten dat 30 jaar geleden de Iranse bevolking... heeft een revolutie gepleegd. En het kan niet zomaar dat binnen 30 jaar... twee revoluties gaan plaatsvinden. Dus de Iraniën hebben ook geleerd van hun ervaringen. En nu zijn ze bezig om te kijken... hoe kunnen ze hun doelen bereiken geweldloos. Dus ja. zonder geweld veranderingen te bewerkstelligen. En ja. dat is juist een grote verschil met Arabische landen. Mm -hmm. En ik denk toch, de situatie zal moeilijk blijven, maar uh, dit is een proces dat het regime probeert alleen maar te vertragen. Ze kunnen hem niet omkeren. Dus ze weten ook zelf goed. Maar de belangrijkste item is hoe het Westen hiermee omgaat. Want wat wij zien in de media is vaak een discussie over een nucleaire dossier, kernbom die Iran wil maken. Wat is het belangrijkste item? Terwijl de mensenrechten, gruwelijke mensenrechten schendingen in Iran worden niet aan de kaart gesteld. Dat zou ontstel. eigenlijk vooraan moeten staan. Juist, ja. want al die sancties die nu worden ingevoerd... alleen is dat om Iran dwingen om afstappen van zijn nucleaire dossier... en programma, terwijl alle andere dingen die in Iran gebeuren... men praat niet over, nee. dat hoor ik het niet. Als ik alles zo bij elkaar optel en aftrek... dan vermoed ik dat de Iranians nog een hele tijd zitten opgesteept... met Ahmadinejad en Ghamenei en hoe ze allemaal maar heten... Um, het is niet anders. Hartelijk dank Ferdous Kazemi, eh, columniste van onder meer de Volkskrant online en Bizan Mojaver voorzitter van Radio Zamaneh. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. U luistert nog steeds naar de VPRO-radio naar Bureau Buitenland. En u kunt ons terugluisteren via onze website villa-vpro.nl. En verder hebben we ook nog een app VPRO gemist. Zometeen via Pan Am, de serie van fotograaf Kadir van Lohuizen. We vervolgen zijn reis over de Pan American Highway... van Vuurland tot Alaska. En onderweg spreekt Van Lohuizen met migranten. In beeld en geluid maakt hij daar van slag van. En zijn foto's zijn te zien op villa-vpro.nl. Van Lohuizen stuurde zijn vijftiende bijdrage... vanuit het grensgebied tussen Mexico en de VS. Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska... Fotograaf Kadir van Lohuizen reist over de 28.000 kilometer lange Pan American Highway. Aflevering 15. Deze week ben ik op de Via Panem in Nogales, op de grens met de Verenigde Staten en Mexico, bij een kilometerpaal 19.530. Ik wacht in een zaaltje en na verloop van tijd komen er tientallen mensen binnenlopen. Mannen, vrouwen, bijna allemaal met een plastic zak bij zich waar een sticker op staat, U.S. Department of Homeland Security. Het zijn Mexicanen die vandaag zijn uitgewezen, gedeporteerd uit de Verenigde Staten. Voor in de zaal staat een groot kruis met eraan een Jezus. De Jezus heeft om zijn benen, om zijn hals, om zijn armen, heeft hij allemaal armbanden. Het zijn de armbandjes die de mensen die gedeporteerd zijn omhadden toen ze in detentie in de gevangenis zaten in Amerika. Op de grens met uh, Mexico en de Verenigde Staten. Een hek, zoals de Amerikanen het noemen. Acht meter hoog inmiddels. Voelt een beetje alsof het een worst is die voor de Mexicanen wordt gehouden. Hier hangt de worst, maar hier kan je niet naartoe. Ik ben met uh, José Barajas, 26 jaar. José is vanmorgen vroeg om zes uur is die gedeporteerd... En als ze de eerste keer gedeporteerd zijn krijgen ze van de Mexicaanse overheid een enkeltje naar huis. Er staat hier een brus klaar <laughs> en er staat toerismo op. Toerisme. José, what happened? You, they they deported you? Yes, they are. They deported me for uh, basically a couple of grams of weed. Ik ben betrapt uh, omdat ik uh, dat ik wiet bij me had. Ik had twee gram bij me. Vast gezeten een paar dagen in de, in de gevangenis en toen overgedragen naar de migratie. Hij was daar al sinds 1992, sinds zijn achtste jaar. Is getrouwd met een Amerikaanse. What are the pictures you have in your hand? The two pictures I have is my older son, which is six years old, and the other one is for my two years old. José heeft uh, twee foto's in zijn hand van zijn twee kinderen is 6 jaar oud. Hij heeft een 6 jaar oud, hij heeft cerebral palsy en hij heeft een heleboel behandelingen nodig. En dat is de reden waarom ik hier wil zijn, om mijn zoon te helpen. Ik heb geprobeerd mijn zaak aan te vechten in Arizona, want uh, speciaal mijn ene kind is zwaar gehandicapt, kan niet lopen, kan niet slikken. En Ik wil dat gewoon zijn voor mijn kind. Ik moet voor hem zorgen. En nu moet mijn vrouw het alleen doen. Ik, ik, ik wil gewoon terug. Ik wil terug voor mijn kinderen. Ik ben niet een slechte persoon, you know. Ik I, I ben in de Verenigde Staten en ik working, You know, ik ook. Ik ook. Ik heb ook Dus ik zie geen reden waarom, you know, geef give me, give me 10 jaar zonder mijn kinderen kunnen zien. Ik heb gewerkt in de Verenigde Staten. Ik, heb, ik betaalde gewoon mijn belastingen. Dus ik, ik begrijp niet waarom ik ben uitgezet. Ik, uh, ik had liever gewoon tien jaar in de gevangenis gezeten. Maar dan had ik tenminste af en toe nog mijn kinderen gezien. En nu moet mijn vrouw, mijn jonge vrouw moet het allemaal alleen doen. En dat is, het is gewoon niet eerlijk. I really don't know exactly what to do. I wish I, I could do things right and get my situation fixed. Ik zou graag bewijzen dat ik het, dat ik het goed kon doen. Ik had geen papieren, maar die had ik gewoon kunnen krijgen omdat ik getrouwd ben met een Amerikaanse. Ik wou dat ik dit in orde kon krijgen en dat ik gewoon met mijn familie kan zijn. En nu zit ik hier en, uh, en ik weet het gewoon niet wat ik moet doen. Het licht is prachtig. Eind van de middag. Dus de zon gaat bijna onder. En daar let je op als een fotograaf natuurlijk. De foto José Barragas. Hij staat er wat verloren bij. spreekt nauwelijks Spaans. En aan zijn voeten zijn rugzakje. Met alles wat hij mee heeft kunnen nemen. Uit het land waar hij jaren heeft gewoond. Hij heeft een shirt aan. Er staat op Bangalore 24 Airborne. Een shirt van het Amerikaanse leger. En in zijn hand een foto. Een foto van een van zijn kinderen. Daar gaat het niet zo goed mee. Je ziet dat er slangetjes uit de neus komen. Tot zover fotograaf Kardier van Lohuizen. En volgende week bericht hij vanuit Los Angeles. En van de zinderende Mexicaanse woestijn gaan we naar het ijskoude Mexico. Sorry, gaan we naar het ijskoude Moskou. <laughs> Daar maakt de bevolking zich op voor de presidentsverkiezingen komende zondag. De winnaar is eigenlijk al bekend, Vladimir Poetin, nu nog de premier. Maar de steun voor de almachtige Poetin brokkelt af. Sinds de frauduleus verlopen parlementsverkiezingen in december... gaan tienduizenden Russen wekelijks de straat op om hun ongenoegen te uiten. Ook vandaag weer. Veel mensen demonstreren voor het eerst. En soms riskeren ze daarmee hun baan. Zoals journalist Roestem Davidov, die een heus dubbelleven leidt. Overdag is hij televisieverslaggever bij de Staatsomroep... en s'avonds beheert hij een Facebookpagina van de protestbeweging. Verslaggever Katie Sheriff en correspondent Olaf Koens... trokken een week met Roestem op. En de reportage begint tijdens een demonstratie in Winters Moskou. <totstuken en de vijfde> o, nodig? <grijgene> Roestem krijgt een dikke knuffel van een vrouw in een ijsbeerwitte rondjas. En die uh, haalt uh, enorme spandoeken tevoorschijn. Wat staat daarop? Ja, omdat er zoveel op sociale media gebeurt, onder andere op Facebook, hebben we besloten om al die groepen bij elkaar te brengen. En we hebben nu een vlag gemaakt, een blauwe vlag. En daarop staat Republiek Facebook. Facebook, Facebook Republiek. En om zijn nek hangt een groot bord. Zaczesne ja, dit is, wyberen. Dit is heel duidelijk: een, een stopbord met een streep door het hoofd van Poetin heen. Vreme, vreme En een grote klok waar ook het hoofd van Poetin op staat. Het is 1 voor 12 op die klok. Time is over. Roesten, nu werk jij zelf voor de staatsmedia. Ben jij niet hartstikke bang om je baan kwijt te raken? Nee, ik ben niet bang om mijn baan kwijt te raken. Ik ben hier voor mijn, voor mijn toekomst en voor de toekomst van mijn kinderen. We kunnen gewoon niet bang blijven. Roestem schreeuwt de longen uit zijn lijf. Maar na het weekend moet hij gewoon weer naar zijn werk. Bij het Eerste Kanaal. Correspondent Olaf Koens. Het kanaal is absoluut het grootste televisiekanaal. Dat is overal een rustig te krijgen. En van hier tot aan Vladivostok en weer terug. En uh, ja, dat is het belangrijkste informatie- of propagandekanaal van de overheid. En daar werkt hij. Het journaal opent die avond niet met de enorme opkomst bij de anti-Poetin-protesten, maar met demonstraties voor Poetin, waar behalve oprechte Poetin-fans ook mensen meelopen die door hun werkgever worden gedwongen. Hoe is het nou om te werken bij zo'n staatsomroep, als je het met de berichtgeving niet eens bent? Trots toont Roestem een reportage die hij maakte over de slechte arbeidsomstandigheden van gastarbeiders in Rusland. Hij won er een internationale journalistieke prijs mee. Dus bij de staatsomroep is er wel ruimte voor kritische reportages. Zolang het maar niet over Poetin gaat. Een aantal van die gastarbeiders die ik hier kennen, die zijn gewoon laten verdwenen. Omdat we met een aantal die ik die zijn gewoon laten Nu ben jij heel erg met die protestbeweging bezig. Wat vinden ze daarvan, je collega's? Het is een werk dat we Het is dat we doen. werk is dat we het is wel grappig, want ik heb veel van mijn collega's ook op bij de protesten gezien de afgelopen weken. Uh, bovendien denk ik dat er uh, een verschil moet zijn en hoort te zijn tussen uh, uh, jouw professionele bezigheid en uh, wat jij uh, in je vrije tijd doet. Maar het Eerste Kanaal uh, staat wel bekend als uh, erg pro-regering. Heeft hij daar af en toe moeite mee? Ossensloor. Het is los, je boustoe. Ja, daar, ben ik, daar, daar heb ik veel moeite mee. Uh, daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Ik ben bang dat ik best wel problemen zou kunnen krijgen met, uh, met mijn werk. Heb je al waarschuwingen gehad van leidinggevende? Of? Jij ja, prost. Ik maak geen geheim van wat, ik, van wat mijn positie is. Als je mijn pagina op Facebook leest, begrijp je ook dat ik een activist ben. Ja, die kans bestaat gewoon dat ik, dat ik word ontslagen. Ik ben geen domme jongen. Je hebt het nadie de de op Ik heb geen waarschuwing gekregen. Niemand heeft me op het groep of iets in de Maar ja, dit soort dingen komen later, vroeg of later altijd weer in terug. Nee, want ik zie jou hier ook. als een ontzettend kritisch journalist. Je wordt eigenlijk helemaal opgewonden van die reportage die je hebt gemaakt... waarbij je dat onrecht van die uh, illegale migranten laat zien. Maar als je naar het nieuws kijkt van het Eerste Kanaal... dan zie je dat ze inzoomen op de pro putin demonstratie Wat voel jij dan? Roestem slaakt een diepe zucht. Hij buigt naar voren, grijpt naar zijn voorhoofd, wrijft over zijn gezicht. Dit is een pijnlijke vraag... Na een halve minuut gespannen stilte geeft hij een politiek antwoord. Ik spreek nooit slechter over mijn collega's. Uh, het zijn allemaal professionals die hard werken. Uh, en iedereen heeft een recht op zijn eigen mening. Op het eerste kanaal. Wat staat programma of Ik werk daar met veel plezier. Ja, binnen de hoeveelheid ruimte die je krijgt op het eerste kanaal. is dat toch een programma waarin je best kritisch kan zijn. Maar mijn vraag was: wat voel je als je dat nieuws ziet? Roestem worstelt met de rol van zijn werkgever, het eerste kanaal in de Poetin-propaganda. Hij vindt het treurig dat veel Russen in het achterland afhankelijk zijn van de informatie die ze op de staatstelevisie zien. Ze zien een vertekend beeld van de werkelijkheid. We gaan naar Roestemsmaatje maatje Lena. Zij is net als Roestem een nieuwe demonstrant. De laatste keer dat ze de straat op ging was begin jaren 90, toen de Sovjet-Unie viel. Lena heeft zich uitgesloofd in de piepkleine keuken van de overvolle flat. We eten verse soep en vis uit de oven. Een lelijk grijze hondje scharrelt rond onze benen. Ja, ben ben ben Roestem en Lena kennen elkaar pas kort, via een protestpagina op Facebook. De vriendschap is al hecht. Ze kennen elkaar pas een maand Iedereen denkt dat we al jaren kennen. Dat komt omdat we gelijkgestemden gelijkgestemde zijn, een soort gelijkgestemde ziel hebben. Dan is het kanaal op Facebook. je kent Roestem pas een maand, kan je hem eens omschrijven? Ik vraag nog eens, wat goede. Roestem is een hele goede jongen. Normaal, Het is echt een van de weinige goede jongens die ik ken. Lenda's перевод humor vult Roestem's serieuze karakter goed aan. Op de kleine computerkamer laten de twee Facebook-vrienden zien wat ze op internet zoal doen. 10 Facebook Tien Facebook groepen. Die administreert Roestem op dit moment, ongeveer. En nu is Lena op haar computer, want Jord, uh, Graphic Designer. Zij heeft dus uh, een ontwerp gemaakt met de vorm van Rusland en daarin Republika Facebook. Omdat Facebook zo'n uh, grote rol speelt bij uh, de protesten in Rusland. En uh, daar gaat ze nu een t-shirt van maken. Roestem logt in op Facebook. Hoeveel vrienden heb je al? Eigenlijk werkt Facebook niet heel goed voor Russen. Want uh, hè, als je meer dan tien vrienden tegelijkertijd toevoegt... dan krijg je de hele tijd de vraag... Ja, maar wacht even, ken je die mensen wel echt? Weet je zeker dat je die wil toevoegen? Hè? En, en, en Facebook speelt in Rusland een beetje een andere rol. Het is niet zozeer dat je ze echt kent... en dat je echt bevriend met ze bent. Mensen voegen elkaar vooral toe... omdat ze dezelfde interesses en dezelfde ideeën hebben. Facebook ah? is niet voor nou, dat is een, een niet verhullende foto. Hmm. Dit is een van de gesloten Facebookgroepen die ik beheer. Je ziet hier een groep mensen naakt op de foto staan. Eigenlijk, en Roest hem groot... ook, zo had ik hem nog niet gezien. Ja, zo heb ik hem ook nog nooit gezien. Maar hij staat tussen een groep mensen naakt op de foto. Gelukkig hebben ze allemaal daar zo'n heel groot wit lint voor zich. Voor hun edele delen, maar buiten in de sneeuw. Buiten Hartstikke in de sneeuw, koud. min 20, ijskoud. En het idee van de, van, van, van de fotoreportage is meer van... wij hebben niks te hullen, jullie wel. En, en hoe lang heeft hij daar in zijn blote kont in de kou gestaan? Het is nu min 20 buiten. Kies de heb het ervaring mee dat 10 minuten 10 Nou ja, reken maar dat het behoorlijk uh, ingewikkeld was. Uiteindelijk hebben we wel 10 minuten in de kou gestaan bij min 20. 10 minuten, wat виде. dat convite? Het is niet het dubbele Maar jouw foto op Facebook, hoe stem, daar zit je nog helemaal stak in het pak. De officiële foto. Nooit, ik heb hetzelfde fotografie. Ja, officieel gezien ben ik inderdaad zo serieus en altijd in een pak. Officieel, serieus, Maar als je eenmaal bevriend met hem bent op Facebook, dan zie je dus hele andere dingen van hem. Ja. Hoeveel nieuwe vrienden, hoeveel nieuwe mensen heeft hij nu de afgelopen maanden leren kennen? Ik heb niet Het is heel moeilijk te Ik heb contact met Ik kom dag. Er zijn heel veel mensen die denken, van, waar ken ik die ook weer van? Dus mensen komen naar mij toe tijdens zeggen: Oh, je bent Rustem Davidov. En wie ben jij dan? Ja, ik ben uh, die gekke jongen met die hond op de foto. Oh, je ja, bent die hond. Zo dus is oké. Okay elkaar. Hij komt me naar de huis en zegt, oh, je bent datzelfde Rustem Davidov. Je bent daar Facebook. Uiteindelijk ben ik een, een, een persoon. Ik, hou heel, ik ben heel open. Ik, ik leer vrij makkelijk en snel veel nieuwe mensen kennen. Maar de laatste maanden is het natuurlijk ongehoord... hoeveel nieuwe mensen ik heb nou, je nee, nee, Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, kan nee, T-shirt gedrukt gaan worden. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Privilied. Het is Roestem. Roestem's moeder belt. Zij woont in Kazachstan, de voormalige Sovjetstaat Ma, waar Roestem opgroeide. Aha. Dan je persoonlijk, zo, normaal, ja all, 그, f... alles, Ze bellen om de dag. Roestem is haar enige kind. Hij laat een oude foto zien. Die onze was een Familiefoto voor een boekenkast. Wie zien we hier allemaal? We zien hier. Roestemet, uh, zoals hij het zelf noemt, zijn grote Oosterse familie. Het zijn van de weinige foto's waar iedereen op staat. Je ziet hier zijn moeder, zijn grootmoeder, uh, zijn uh, neven en uh, nichten. Uh, uh, waar, uh, waar is dit? Dit is in, in, dus in Kazachstan, in Almaty, precies 15 jaar geleden. En, en staat je vader hier ook op? Ja, Roestems vader was arts en wilde na de val van de Sovjet-Unie zijn eigen kliniek openen. Maar in die tijd heerste er chaos in de voormalige Sovjet-staten. Bandieten persten Roestems vader af. Maar zijn vader weigerde te betalen. Hij werd vermoord. was zaten jullie naar zijn stranden. Waren jouw ouders ook, uh, net zoals jij, zo bevlogen voor de, voor de goede zaak? Mijn ouders zijn een typisch voorbeeld van echte Sovjet-intelligentie. sovjet Dat waren, mijn, mijn, mijn moeder is uh, onderwijzer, ze is professor, hoogleraar. Uh, mijn vader uh, arts. En, uh, ja, ik kwam echt uit een gezin waarbij me wel met de paplepels ingegoten dat je voor een eigen mening mag hebben, moet hebben en daar ook voor moet staan. de geweest. Roestem is nu 42. Hij maakte de Sovjetperiode bewust mee in Kazachstan. Maar veel demonstranten zijn een stuk jonger. Die kunnen zich de Sovjettijd niet of nauwelijks herinneren. Correspondent Olaf Koens. Ik denk dat hij anders in die protesten staat. Niet zozeer uh, omdat hij zich de Sovjet-Unie goed kan herinneren, wat hij ongetwijfeld kan. Maar vooral omdat hij zich de protesten van 1993 nog goed kan herinneren. Van 1991. Toen er hoop was dat Rusland een democratisch land zou worden. En uh, toen Jeltsin uiteindelijk kwam. Uh, uh, toen de tanks uh, door Moskou heen reden. Toen er enorme protesten waren uh, voor de democratisering. Toen er echt heel veel hoop was. Hij is typisch iemand die. Uh, uh, ja, de, de, de, ik noem het vaak de verloren generatie. Dat zijn mensen van begin. 40, die zich die tijd heel goed kunnen herinneren. Uh, later de, de slechte jaren negentig hebben we meegemaakt. De crisis. Uh, al hun geld zijn kwijtgeraakt. Uh, vaak ook al hun dromen zijn kwijtgeraakt. En meestal laten dat zich mensen niet meer in met politiek. Roest hem dus wel. Sinds kort. En van de generatiekloof is er ook geen sprake. Hij nodigt ons uit bij weer andere nieuwe vrienden. In een studentenhuis op de 17e verdieping van het flatgebouw. Hello. Hello. Hello. Привет. It's a big two, two stairs. Upstairs. Uh, my, my name is Sergei. I'm 25. Well, I 25. Well, I'm um, 25. 25. <laughs> <All> 25. Who's <laughs> the? <laughs> Jester Ik ben heel oud. Aan de keukentafel met chocolaatjes en een zoete cake en thee. Olga Galia, mijn pasnakomisch boekwallen, Nies, ik ga het niet Ik heb jullie hiermee naartoe genomen omdat hè, we waren gisteren te gast waren bij een andere generatie die ook protesteert, die ook kwaad is. Maar dit zijn echte, echte jongeren. Olga heeft prachtige dreads en uh, losse kleding aan. Um, waarom doe je aan deze protesten mee? Rijnse, ja, was generaal. Ik uh, ging vroeger eigenlijk zelden, of sterker nog, ik ging helemaal nooit naar dit soort protestbijeenkomsten. Ik had sympathie voor de oppositie. Ja, ik steunde ze wel, maar ik ging nooit protesteren. En ja, dat is nu wel anders. Op wie ga jij nou eigenlijk stemmen 4 maart? Het probleem is dat... Uh... Ik, ik ben ervan overtuigd dat er genoeg mensen in Rusland zijn die, die een goede premier of een goede president zou zijn. maar het huidige systeem laat ze niet toe. Een goede president, een goede een goede uh, uh, Je moet een bepaalde hoeveelheid handtekeningen verzamelen om kandidaat te worden of om deputaat te worden. Dat is in principe niet zo moeilijk. En er zijn vast heel veel mensen die een hoop mensen achter zich te kunnen scharen. Maar het systeem laat dat soort mensen simpelweg niet toe. Het probleem of systeem. Ja, als Poetin op nieuwe systemen. Uh, zelfs als we nog Poetin zouden, zouden krijgen, als die zou blijven en of met weterf zou blijven. Um, het zou niet erg zijn, zolang we maar de mogelijkheid hebben om ze binnen een paar jaar ook weg te stemmen wanneer we het niet meer met z'n eens zijn. Maar dat bestaat dus nu niet. Daarom moeten we absoluut het systeem veranderen. En niet zozeer de poppetjes die, pop die er bovenop zitten. Nom gaat hem processen het systeem. Deel het je democratisch wat jij wil, is dat Poetin niet nogmaals president wordt. Um... Maar dat gaat waarschijnlijk wel weer gebeuren. Wat als er nou echt al jullie eisen niet ingewilligd worden? Wat ga jij doen als het niet gebeurt wat jij wil? Nou, uh, совсем недавно я бы на этот вопрос ответил, что после 4 марта я Als je me deze vraag een paar maanden geleden zou hebben gesteld, dan had ik waarschijnlijk geantwoord dat ik uh, naar West-Europa was gegaan. Uh, maar de laatste maanden is hier natuurlijk een hoop veranderd. De burgerbeweging is zo in beweging gekomen. Ik heb zoveel nieuwe vrienden gevonden dat ik, dat ik gewoon blijf. En ik weet ook zeker dat deze, deze rechtvaardigheidsstrijd doorgaat. We hebben al drie grote protestmarsen gezien in Moskou, waar jullie allemaal aan hebben deelgenomen. Begin maart zijn er verkiezingen. Blijven jullie daarna de straat op gaan? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk blijven we de straat gaan. Kijk, wij weten, wij weten heel goed dat we het systeem ook niet zomaar in één dag kunnen veranderen. Dus dat heeft heel veel tijd nodig. En ja, wanneer je zoveel mensen op de been kunt krijgen bij min 20... ...zal het wanneer het weer beter wordt alleen maar beter gaan. En zullen er nog meer mensen komen. Dus wij komen Heusveld. De mensen worden steeds meer en meer moet meer. Het wordt Tot zover, Katie Sheriff vanuit Moskou. Berichten uit Blochistan. U hoorde het al. Niet alleen op straat, maar ook op internet wordt er flink actie gevoerd tegen Poetin en de kliek in het Kremlin. En Poetin zal Poetin niet zijn als hij niet ook in cyberspace hard terugslaat. Hier aan tafel praten we verder over de internetoorlog tussen pro- en en anti-Poetin-gezinden met slavist Joris van Badel. Goedenavond. Goedenavond. We hoorden dus net een reportage uit Moskou... waar al weken wordt gedemonstreerd. En aan het einde zegt de hoofdpersoon... het gaat niet om de poppetjes, het hele systeem moet veranderd worden. Het gaat dus niet alleen om Poetin, maar om meer. Vind je dat ook terug in de blogs? Jazeker. Ik stel ook voor dat we eerder spreken over Poetinisme... dan over Poetin als persoon... die heel duidelijk in het Westen heel uh, uitvergroot wordt. Mm -hmm. uh, dat schrijft ook een Russische blogger, uh, Daniel... Gewone demonstranten willen geen nieuwe nationale leider. Wat we willen zijn politieke en burgerrechten. Voor eens en altijd. Je hebt op het internet ook uh, heel veel uh, uh, protesten die op tal van... Uh, elementen terugvallen. Ik bedoel hiermee de milieuverontreiniging... de bouwvergunningen die worden uh, niet nageleefd. Je hebt heel wat corruptie. Je hebt uh, ook nog het oud-zeer van de soldaten en dienstplichtigen... die uh, aanklagen dat ze in heel zeer slechte omstandigheden moeten uh, overleven. Uh, je hebt heel veel sociale kwesties zoals de lage lonen. Vooral in de periferie. Uh, dus uh, heel, een heel stuk buiten Moskou en Sint-Petersburg bij ouderen en zowel bij jongeren. En Moskou is helemaal niet re representatief voor Rusland. En ik zou zeggen, de gemeene delen van al deze uh, proteststemmen... is de, de corruptie en het gebrek aan de rechtsstaat. Dus de gewone burger in Rusland... heeft geen toegang tot een onafhankelijke justitie. En dat is het grote probleem. Ja, Dan heb je Golos, dat is een onafhankelijke organisatie... die waarneemt bij verkiezingen in Rusland. Die proberen dus dwars door de corruptie... en de achterkamerspolitiek heen te breken... door feitelijk vast te stellen wat er gebeurt. En eind januari presenteerden ze een nieuwe website... waarop onregelmatigheden in de aanloop... naar de presidentsverkiezingen kunnen worden gemeld. En is er iets binnengekomen? Ja, je hebt toch wel een aantal dingen. In deze fase van de verkiezingen heb je toch wel uh, elementen van intimidatie uh, en dan de manipulatie van de, van de stemmen. Um, dus dan zie je dat arbeiders verplicht worden en ambtenaren verplicht worden om deel te nemen aan uh, protestmarsen voor Poetin. Op straffen van ontslag bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dit zijn elementen die naar voren komen in, de, in deze. Uh, bij die meldingen. Ik ben ja. die meldingen dus, en je hebt ja. ook nog een concreet voorbeeld uit Novosibirsk? Hè? Ja, ik vond. Uh, uit de periferie, met name in, no in Novosibirsk, Siberië dus. Uh, vond ik. Uh, een, een, een hele mooie quote van studenten van Pedagogische Staatsuniversiteit. Uh, die melden dat ze gedwongen worden te stemmen voor Poetin. Bij deze melding is een foto geplaatst waar een officiële brief van de rector Advalbes als vlocht luidt. Geachte studenten. Op 4 maart 2012 nemen in de Russische federatie de presidentsverkiezingen van Vladimir Poetin plaats. De studenten worden verzocht zich na de stemming te registreren bij de vice-rector. Degenen die zich niet registreren krijgen in de lenteperiode een dubbele werktaak opgelegd. Getekend rector A.D. Gerashov. Die website van Golos uh, is al eerder een keer online geweest. Toen kwamen er duizenden reacties binnen. Hoeveel zijn dat er tot nu toe? Op dit moment uh, zijn er zo'n 700-tal inbreuken gerapporteerd. Waarbij de meeste, on ongeveer 210, in Moskou uh, zijn uh, gemeld. Mm -hmm. Trouwens, uh, er zijn niet alleen uh, anti-Poetin. Er zijn ook pro-Poetin-websites uh, uh, online. Ja, dat, dat zei ik ook al in mijn inleiding. Ja. Poetin slaat terug. Ja. Um, en een daarvan vind je dus uh, op de, uh, de blogsite Global Voices. Wat we dus hier zien zijn dat een aantal studenten en ouderen uh, aangevoerd worden met bussen om te komen demonstreren in Novosibirsk. En we zien dus op het filmpje een vierduizendtal mensen... die uh, pro putin eigenlijk een uh, manifestatie houden. Nu, wat blijkt? Dat deze mensen allemaal betaald worden. Dus op het filmpje zien we dus ook lijsten van mensen... die zich moeten komen aanmelden. En in ruil daarvoor krijgen ze dus 500 roebel, dus ongeveer een, een tiental euro... Uh, om te komen demonstreren voor Poetin. Duidelijk een geval van manipulatie. Ja, en... Hoe actief zijn deze pro-Putin-sites? Uh, Het is duidelijk dat uh, de pro-Putin-mensen uh, de, de, de cyberwereld wel leren kennen hebben. In die zin dat ze toch ook wel uh, kunnen toeslaan. Uh, ze zijn zeer actief en ze hebben heel veel geleerd sinds december. Dat is heel duidelijk. Mm -hmm. Als we nu... Even de laatste vraag. Uh, Poetin lijkt ondanks alles af te steven op een overwinning. Wat zijn de laatste prognoses? Uh, het is niet de vraag of hij zal worden herkozen. Dat is heel duidelijk. Hij zal de nieuwe president worden. Maar de vraag is of het een eerste of een tweede uh, verkiezingsronde zal zijn. Goed, dat weten we komende week. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week gaan we onder meer naar Griekenland. Graag tot dan. Buitenland. De wereld van alle kanten. Iedere maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 kunststof. Weet Joop van de van hiervan, weet het Oelemans hiervan? O, nee, jij weet er nu van. Oké. Okay. Okay. En... Heb je er niet verrot geschonden? Nee, tuurlijk niet. Dus zij ging daar naartoe met de beste bedoeling. Jij bent er echt helemaal klaar mee. Ja, anders noem je het ook niet ontvaderen. Luister naar kunststof. Van maandag tot en met donderdag... iedere avond om 7 uur. Het is gewoon echt klaar.